Op het PvdA-congres heeft PvdA-leider Cohen premier Rutte opgeroepen af te treden. Volgens Cohen staan door de crisis in Nederland duizenden banen op het spel... en doet het kabinet daar niets aan. Onder Ruttes verantwoordelijkheid worden dagelijks meer dan 200 mensen werkloos, zei Cohen. Hij herhaalde dat Rutte niet meer bij de PvdA kan aankloppen als hij er met de Pvv niet uitkomt. Het PvdA-congres riep de fractie op in dat geval ook niet mee te doen aan de formatie van een nieuw kabinet... PvdA mag van het congres alleen toetreden tot een nieuw kabinet als er eerst verkiezingen zijn geweest. In Nigeria zijn bij het geweld van militante moslims tegen christenen de afgelopen dagen waarschijnlijk meer dan 200 mensen omgekomen. Het officiële dodental in de stad Kano is vandaag opgelopen tot 180. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische militie Boko Haram. Die probeert de christelijke minderheid uit het noorden van Nigeria te verdrijven. Vrijdag waren de aanslagen in Kano. Afgelopen nacht en dag sloegen islamitische strijders toe in twee andere steden in het noorden van Nigeria. Mannen gooiden handgranaten naar binnen bij huizen waarin mensen lagen te slapen. En daarna waren er aanvallen op kerken. PSV is er niet in geslaagd de koppositie in de eredivisie over te nemen. Bij FC Utrecht bleven de Eindhovenaren steken op 1-1. Vanmiddag speelde ook koploper AZ met 1-1 gelijk thuis tegen Ajax.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We nemen u mee vanavond naar het land der wiskunde, voor de meeste mensen een heel ver land. Een onherbergzaam land bovendien. En als u de lange, zware reis er al voor over zou hebben, dan zou u er toch alleen maar frustratie en ontberingen vinden. Voor onze gast daarentegen, Dirk Huilenbroek, is er juist geen adembenemender landschap denkbaar dan dat van de wiskunde. Een land waar ingewikkelde, abstracte theorieën moeiteloos samengaan met alledaagse toepassingen. Hartelijk welkom. Kom. We hebben u uitgenodigd, want binnenkort zijn er de Nationale Wiskundedagen. Ik bedenk dat ook niet, maar dat heeft iemand ergens bedacht. En u gaat daar een wervelende show opvoeren... waarin u uw liefde voor de wiskunde wilt overbrengen. Een ja. show? Een show hoe, hoe gaat dat? Een show over wiskunde? En, en wat voor mensen zitten daar dan in de zaal? En met hoeveel zijn die? Het zijn de wiskundeleraars. En er zijn er ongeveer 600. Oh, dat is nou, maar een getal. Ja, en het is een uh, zeer grote zaal... En... Ik hou dus geen lezing in de uh, sobere aard van het woord. Nee, het is meer een opeenvolging van demonstraties. Juist, want u kwam hier binnen met, met alvast een koffer bij Hier staat nu een bloemkool. Uh, we hebben een aardappelschillen, ja. we hebben een plankje. U heeft een spuitbus, een, een laserpistool. Hier, hier nog een oude doos, dat, dat komt er allemaal bij kijken. Ja, ja, ja. Het, zijn dus, uh, het is dus wiskunde met lezers, met ijs, ijsjes, met koekjes enzovoort. Voor wie ja. het straks allemaal wil zien... die kan uh, meekijken via de, de webcam van Radio 1. Via de website van Radio 1 mocht u dat uh, er allemaal voor over hebben. Ja, uh, een landschap noemden we het al. Van oudsher worden wiskundigen toch ook wel gezien... als mensen die een beetje losgezongen zijn van de werkelijkheid. Zo ook in het boek Gulliver's Travels uit 1726... Gallifer komt eerst in het land der reuzen... daarna in het land van de dwergen of andersom, daar wil ik vanaf zijn. Maar uiteindelijk komt hij ook nog op het eiland Laputa. En daar wonen alleen maar wiskundigen. De mensen aan wie de koning me had toevertrouwd... zagen hoe slecht ik was gekleed... en gaven een opdracht de volgende ochtend langs te komen... en me de maat te nemen voor een pak... Deze vakman kweet zich op een heel andere wijze van zijn taak dan zijn collega's in Europa. Hij mat eerst door middel van een kwadrant en vervolgens met een lineaal en een kompas mijn lengte. Noteerde de afmetingen en contouren van mijn hele lichaam, alle op papier. En bracht me zes dagen later mijn kleren, die heel slecht zaten en totaal vormeloos waren. Omdat hij toevallig een rekenfout had gemaakt. Tot troost trekte me echter de gedachte dat dit heel vaak voorkwam. ...en dat ik dus maar heel weinig aandacht trok. Hun huizen zijn ook erg slecht gebouwd. De muren staan scheef en geen enkele kamer heeft ook maar één rechte hoek. Deze tekortkoming is het gevolg van hun minachting voor praktische meetkunde... ...die ze als vulgair en mechanisch afwijzen. De instructies die ze geven zijn te verfijnd voor het begrip van hun werklieden... ...waardoor er voortdurend fouten worden gemaakt... Hoewel ze op een vel papier bekwaam genoeg zijn in het hanteren van de liniaal, het potlood en de passer... heb ik wat betreft gewone handelingen en het alledaagse leven nooit een warriger, onhandiger of minder praktisch volk gezien. En even min één dat zo traag en verward was in zijn denken over andere onderwerpen dan wiskunde en muziek. Nou, daar kunt u het mee doen. Wiskundigen worden hier neergezet als mensen die losgezongen zijn... van elke, elke werkelijkheid, onpraktisch. De kleren passen helemaal niet. De huizen die, die, die worden niet recht gebouwd. Ja, er zit wel een, uh, een grond van waarheid in. Ja. Ja, je hoort juist al dat, dat, wiskunde, dat de wiskundigen daar hebben juist alles aan, aan te danken. Dat, dat onze gebouwen zo mooi staan en zo. Ja, maar uh, het beeld dat men hier dus uh, schept... is dat de wiskundigen meer bezig zijn met abstracte zaken. Hè. Maar er zijn natuurlijk bepaalde richtingen in de wiskunde. Er is de toegepaste wiskunde, er is ja, de numerieke wiskunde, er is de hele abstracte wiskunde, er zijn bepaalde richtingen. Het beeld dat men hier geschetst heeft, is meer de richting van de meer abstracte wiskundige. Wiskundigen zijn altijd slecht gekleed. Dat, dat is in ieder geval iets wat wel waar is, toch? Uh, ja. Als je toch in algemene zin over ja, een vakgroep moet, moet spreken. Daar bestaat zo'n cartoon over, ja. ja. Het doet mij trouwens herinneren aan toen ik eens voor een congres... dat was in het Crown Plaza... en uh, ik moest de mensen selecteren die wiskundigen waren... die binnenkwamen en de niet-wiskundigen. Want ik zat zo aan een tafeltje... en als er een wiskundige binnenkwam, moest ik roepen... hé, hey, kom naar hier, hier is de inschrijvingsdesk. En ik vroeg me af, hoe zou ik dit moeten doen in hemelsnaam? Want mensen komen zomaar binnen in een hotel, Crown Plaza, komen er zoveel. Uh, maar uiteindelijk bleek dat geen enkel probleem te zijn. Ik kon zo zien wie de wiskundige was en wie uh, de businessman was... of wie de, uh, de manager was en zo. Terwijl je zelf hier zojuist binnenkomt met al die spullen... en, en kort voor een radio-uitzending nog even uw stropdas omdoet. Ja. Dat, dat, dat maak je ook niet vaak mee. Ja, vandaar dat men mij al de bijnaam geeft van een sharp-dressed man bij de wiskundige. Maar ja. In het land der blinden <laughs> ben je al gauw een sharp-dressed man, toch? Ja, dank u. Word je geboren als wiskundige? Uh, misschien wel, ja. Denk ik wel, ja. Kun je het leren als je, als je er niet voor geboren bent? Well, het is misschien ook een beetje zoals met sporten. Um, maar eigenlijk is dat, zo, is dat niet zo belangrijk. Uh, want neem nu... Ik maak de vergelijking met sport. Ik zelf doe ook tamelijk veel jogging. Ik loop graag. Ik heb nog de 100 kilometer van Bornem gedaan, wandelend. Hè? Uh, 100 kilometer aan één stuk. En fysiek zie ik er niet uit als een loper. Helemaal niet. Hè? Maar toch loop ik. Dus het belet mij niet om te lopen. Ik ben niet geboren als een jogger, maar toch... Doe ik aan jogging. Dus ik zal nooit een Olympische medaille behalen in de atletiek, dat weet ik ook wel. Hè? Maar dat moet mij niet beletten om aan atletiek te doen. Dus voor de wiskunde ook, men kan zich de vraag stellen, wordt men geboren als wiskundige? Ja, er zijn mensen die geboren worden als wiskundige en die dan een topgenie gaan worden, die dan een of andere belangrijke prijs gaan winnen. Maar dat moeten andere mensen niet beletten om ook aan wiskunde te doen, sudoku's op te lossen enzovoort. Dus Welk eigenlijk... talent moet je absoluut hebben om een topwiskundige te worden? Wat is dat talent? Um, wel, dat is, niet noodzakelijk, dat is niet noodzakelijk goed werken met getallen. Uh, dat klinkt eigenaardig, maar... Dus je hoeft niet te kunnen rekenen om een goed wiskundige te zijn? Er zijn vele belangrijke uh, goede wiskundigen die rekenfouten maken. Uh, ik herinner mij nog, dat was zo twintig uh, jaar geleden... Uh, waren er in een departement wiskunde minder computers en rekenmachines... dan in andere departementen aan een universiteit. Er zijn wiskundigen die in hele carrière nooit een getal schrijven, behalve het nummertje van de paragraaf. En die alleen maar denken in abstracte structuren. Maar wat is het dan wel? Wat is dan wel het talent van de wiskunde, als het niet zozeer is dat je becijferd bent en, en ontzettend als een dolle kunt rekenen? Wel, er zijn uh, soorten, hè. Er zijn categorieën, er zijn ook rekenwonders Er zijn ook mensen die enorm goed zijn met getallen Zoals Erdus, de bekende Hongaarse wiskundige Die zag een nummer van een taxi aan Ramanujan En die begon dat direct in primgetallen te ontbinden Die zijn er ook Maar er zijn ook wiskundigen die zich toeleggen Op abstracte uh, patronen hè. Uh, Sudoku's, daar worden cijfers in gebruikt maar eigenlijk kan men die cijfers ook vervangen door driehoekjes, hartjes, uh, re rechthoekjes... Die men, waarvan men een negen op een lijn of op een kolom moet zetten. Dus die cijfers spelen daar eigenlijk geen rol in. Dus als men een Sudoku goed kan invullen... met letters of met cijfers, dat doet er eigenlijk niet toe... maar dat is ook een wiskundig inzicht. Is, is een Sudoku, want, want het, het lijkt mij een tamelijk futiel tijdverdrijf... ben je dan al met wiskunde bezig? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dat mogen zeggen. Ja. Ik denk dat we mogen zeggen, als je goed bent in Sudokus oplossen, als je dat een beetje getraind hebt zo, dan begin je inzichten te hebben, net zoals het spelen met een Rubik-cubus in het begin niet, in het begin probeert men maar een beetje, maar zo gaat dat altijd in de wiskunde in vele wiskundige vraagstukken doe je eerst een paar numerieke voorbeelden je doet zomaar wat, dat is de prutsfase ja, of, uh, alles in het leven heeft een prutsfase of hoe heet, men dat, in het, hoe, hoe heet dat in het Nederlands hè? dus zo dat men uh, begint te bricoleren hè? men doet zomaar op en dan krijgt men een soort inzicht, en dan gaat eigenlijk het wiskundig lampje boven het hoofd op en dan begint men wiskunde te doen. Maar zo geloven dat men direct onmiddellijk een abstract inzicht heeft, wel nee, er zijn bepaalde fases. Hè. En in die fases kunnen getallen van nut zijn, maar dat hoeft niet. Men kan ook wiskunde doen met alleen maar vierkante driehoeken en daar patronen in zien en zo. Maar, maar wat is het, het, het nut van een sudoku? Want veel mensen doen het uit de omdat ze het leuk vinden. Omdat ze daar een soort voldoening uit halen. Dat is natuurlijk prima. Maar, maar wat is de wiskunde erachter? Dat, de, want je hebt, je hebt een paar vakjes en dan, dan doe, je, doe je een soort cijfertje. En dan welke kant je ook opgaat, kom je altijd op 16 uit. Zoiets. Ja. Ja. Van, van links naar rechts of van ja. rechts naar links of van ja. boven naar onder of schuin. Omdat men uh, patronen ziet. Hè. Men probeert... Uh, Patronen te ontdekken. En eigenlijk gaat het in de wiskunde daarover. Het gaat over het ontdekken van patronen, in de ruimste zin. Dat kunnen zijn patronen over hoe schik ik de getallen van 1 tot 9 in vierkantjes. Dat kunnen ook patronen zijn zoals het decor van deze studio waarin ik vierkanten zie. En kan ik mij afvragen, ja, kan ik die alleen maar zo schikken, zou ik ook zo'n muur kunnen maken met driehoeken. Ja, dat kan, ook. kan ik ook zo'n muur maken met vijfhoeken. Dat zal niet gaan, want er zullen er altijd openingen zijn. En bijvoorbeeld als men zich de vraag stelt, kan ik die muur betekken met allemaal vijfhoeken? Wel, dan zit men, zonder dat men het weet, als men zich die vraag stelt, al in het domein van een vakgebied waarvoor nu nog maar onlangs een maand geleden een Nobelprijs is uitgereikt, namelijk de Nobelprijs in de, over de kwazikristallen door Dan Shechtman. Die kwazikristallen zijn inderdaad kristallen waarvan de structuur gebaseerd is op vijfhoeken. En dat was tot voor zijn ontdekking onmogelijk geacht. En heeft daar toch een oplossing voor gevonden. Dus ik wil maar zeggen, dat hoeft zelfs al als houdt men zich bezig. U denkt misschien, ik geef hier eenvoudige voorbeeldjes. Namelijk, een muur vullen met vijfhoeken. Kan dat of kan dat niet? En het kan niet natuurlijk. Men kan een muur niet vullen met vijfhoeken. Wat heeft men dan nog nodig? Wel dan Checkman, die die Nobelprijs heeft gekregen. Die heeft gezien dat het volstond om ook driehoekjes erbij te hebben. En die heeft hij ontdekt in bepaalde chemische Kristallen Die dan geen kristallen waren, maar dan quasi-kristallen. Wel, dan is men werkelijk met erge fundamentele wiskunde bezig... die zelfs een nobelprijs verdient dus. Eigenlijk is het dus in essentie onzin. Onzin? Waarom? Nee. Nou ja, eigenlijk is het, is het, begint het dus met, met iets doen... wat totaal geen zichtbaar nut heeft denken kan deze muren ook in vijf hoeken... Ja, is, ja, ja. is nou niet een heel relevante uh, vraag... waarvan je zou zeggen dat gaat de mensheid verder helpen. Wel, nu begrijp ik, ja. ja. Dus eigenlijk uh, moet je... Een Wel, Ingrid Dobeschi, dat is een Belgische... die de eerste vrouwelijke president was van de... Uh, is nog altijd van de Vereniging van Alle Wiskundigen in de Wereld. Hè, de, een beetje de UNO van de wiskundigen. Ingrid Dobeschi, toen ik haar interviewde, die zei... het typische van de wiskundige geest is rebelsheid. Een, een, want hij moet rebels zijn. Waarom? Uh, als die muur bedekt is met vierhoeken... dan moet hij zich de rebelse vraag stellen... Hmm, kan ik dat nu niet nie eens onzinnig doen? He, zoals een rebel in het begin die zegt, roept ook eerst onzin uit... voor de mensen die het niet eens zijn met hem. En dan onderzoekt hij dat en dan vindt hij daar toch iets in. Dus het typerende voor, van de wiskundige geest is eigenlijk een beetje rebels zijn. Bestaat wiskunde wel of is het een menselijk verzinsel? Heeft u het idee dat het door de natuur aan ons geschonken is... Dat is een uh, mooie, goede en diepe vraag. <laughs> en, uh... Als u een evenredig uh, antwoord zou willen geven? Well, het, een leuk antwoord vind ik het volgende. Men heeft zich afgevraagd op andere planeten zouden ze daar ook aan wiskunde doen? Want als wiskunde iets is dat wij ontdekken en dat zoals Plato zegt want vele wiskundigen zijn eigenlijk platonisten die geloven in de metafoor van de grot waarin de wiskundige ideeën ergens hangen in space hè? die dan worden geprojecteerd en waarvan wij de schaduwen zien. Hm? Dus als die wiskundige ideeën in de ruimte hangen, ja, dan zou men toch op Alpha Centaur, op daar zo'n planeet, een buitenaars, een, buit, een planeet buiten ons zonnestelsel, ook dezelfde wiskunde moeten doen. En bij de NASA heeft men dan gezegd, tja, wat kunnen we uitzenden als symbool, als, als, als boodschap naar die andere mensen daar. Laat ons bijvoorbeeld uitzenden Michael Jackson, maar misschien kennen ze daar Michael Jackson niet. Ik veronderstel dat ze daar niet kennen. Of laat ons uitzenden Johan Cruijff. Misschien kennen ze die niet op Alpha Centaur. Dus ze hebben dan besloten, we gaan Pi uitzenden. En ze hebben Uitgezonden, het signaal, piep, piep, piep, drie, piep, één, piep, piep, piep, piep vier, drie, één, vier. Ze hebben dus de uh, decimalen van het getal pi in piepjes uitgezonden in de richting van die andere planeet. In, in, de, in de hoop dat dan buitenaardse bezen daar datzelfde patroon in zouden ja, dat ontdekken. Ja, die, die zouden zeggen, hé, hey, dat is pi, dat is het getal pi. Dus daar zijn mensen die tenminste de, het getal pi kennen. Oké, okay, daar is intelli intelligent leven. Dus... Dat was een idee van de NASA, die NASA had gedacht, wat kunnen we uitzenden, zij zullen daar ook wel wiskunde kennen, en dan zou men daaruit kunnen afleiden dat men bij de NASA denkt dat men wiskunde ontdekt, dat men zelfs in een cultuur op Alpha Centaur die gebaseerd is op silicium in plaats van op koolstof bij ons, hè, of zelfs in die, in die mistige wezens daar, dat die ook dezelfde wiskunde zouden doen. Misschien denken die aliens wel van... ...goh, zijn ze daar nog, maar... Dat ...wij zijn ze al veel verder. Ja. Dat maar... zou ook nog kunnen. Is het, is het op planeet aarde? Is, is wiskunde cultuur gebonden? Of, of is het werkelijk vrij van culturen? Wel... Maar zelf denk ik eigenlijk dat het toch aan de mens gebonden is, hoor. Eh, dat was dus wat vele wiskundigen denken. Vele wiskundigen denken dat wij de formules ontdekken die in het grote boek staan. Eh, dat is zo'n uitdrukking in de wiskunde. Als je een mooi bewijs gevonden hebt, dan zal iemand zeggen... Ja, dat is een mooi bewijs. Dat staat in het grote boek. Dat is door Allah bedacht en wij hebben het nu achterhaald. Ja, en die ziet dat dan... Eh, als het geen mooi bewijs is, dan zeggen ze... Mhm, dat staat niet in het grote boek. Eh, dat God daar ergens vasthoudt. Eh. Uh, ...dus die denken dat er een groot boek is... ...met alle mooie stellingen... Hè? Een, ...een bewijs dat zou gedaan zijn op computer... ...dat is geen bewijs voor in het grote boek. Maar dat is één idee... ...men kan dat idee aanhangen... ...men kan ook zeggen dat de wiskunde bedacht is door de mensen... ...dat dat een cultuurproduct is... En zelf vind ik dat dat eigenlijk dichter bij de waarheid is. Dat is mijn idee. Dat men de wiskunde dus niet ontdekt, maar uitvindt. He? Maar dan, dan is de volgende vraag of er ook verschillende wiskundes bestaan. Of, of het zo is dat, dat de Chinezen andere wiskunde toepassen dan de Europeanen? Wel, dat is eigenlijk wel een beetje zo. En uh, als men mij die vraag stelt, heb ik daar zo een standaard antwoord op. Want uh, ik heb uh, lang ook voordrachten gedaan over wiskunde in Afrika. En dan stelde men zo de vraag, bestaat er zoiets als Afrikaanse wiskunde? En mijn standaard antwoord daarop, die de vraag een beetje ontwijkt, maar toch, die een goed idee kan schetsen, is het volgende. Veronderstel dat u Italiaans wilt leren, hè, omdat u naar uh, Castello, weet ik veel, moet gaan. En u wil Italiaans leren, wel zegt u, ik moet een uitzending voorbereiden. Ik ga voor drie maanden in Italië gaan leven. Ik ga daar alle markten afleggen afschuimen en ik zal zo wel aldoende leren spreken en Italiaans leren spreken. En dan zal u de weg kunnen vragen naar uh, Venetië of wat dan ook. Maar iemand anders kan zeggen nee, ik blijf hier in Nederland en ik leer hier een taalkursus Nederlands met grammatica met alle verbuigingen, vervoegingen enzovoort. Als u nu lang genoeg in Italië blijft of die andere persoon lang genoeg die Italiaanse school, avondschool volgt, zal u na verloop van tijd alle twee goed Italiaans spreken. Maar toch zal iemand uit Italië horen aan de manier waarop u spreekt... op welke manier u dat Italiaans geleerd heeft. De persoon die uh, dat geleerd heeft op de markt... Hè, die zal vloeiender de gewone woorden kennen... maar die zal grammaticale fouten maken af en toe. Behalve als hij het zeer lang spreekt. Hè, maar dan zal hij toch wel nog een foutje maken. De persoon die het met een avondschool gevolgd heeft... zal misschien wel grammaticaal correcter zijn Italiaans spreken... maar zal misschien niet slangwoorden kennen of zo. Hè. En zo is het met wiskunde ook. Uiteindelijk ja. worden ze het wel eens... Over, ja. over de uitkomst van. Want dat is natuurlijk het mooie aan de wiskunde: dat je binnen de wiskunde een echte waarheid hebt. Ja. Die is universeel. Daar gaat, gaat de wiskunde dan vanuit. Maar u hoort wel aan de taal die iemand wiskundig spreekt. Van nou, ja, ja, die, komt Zuid -Italië, die komt uit Zuid-Italië, die komt uit Noord-Italië, die heeft avondschool gevolgd. Of zo. Dus dat zit er altijd wel nog een beetje in. En het is inderdaad zo dat bijvoorbeeld in Frankrijk... hebben ze zo nog altijd meer hele, uh, een grote voorkeur voor hele abstracte wiskunde. Dat is niet helemaal zo, maar toch. Um, in Nederland zijn er veel probleemoplossers. <laughs> uh, en in Amerika is het ook veel concreet, maar daar heeft men ook veel import van wiskundigen, dus het is een beetje anders. Uh, Rusland doet men ook zo nog oudere wiskunde met structuren... dus er zit wel degelijk een verschil op. Ik dacht al dat wiskunde iets was wat je ging studeren... als je in een dictatuur leefde, want zelfs de meest gevreesde dictator... kan er toch niks op tegen hebben als jij uh, met driehoeken en vierkanten bezig bent. Maar uh, in, in bijvoorbeeld Nigeria zijn ze zich tegen de wiskunde gaan keren... Ja, met Boko Haram. Hè. Uh, en dat was nu, is Boko Haram erg in het nieuws. Maar zelfs nog uh, drie, vier jaar geleden had ik een artikel geschreven met als vraag, is wiskunde halal? Omdat voor sommige uh, mensen uh, het zou zijn dat wiskunde niet halal zou zijn. En uh, Boko Haram betekent eigenlijk, um, wat westers is, is uitgesloten. Haram is het tegenovergestelde van uh, halal, uh, is uitgesloten en... Ze hebben dan zo'n lijst van zaken die men niet mag doen. En het is precies uh, in dezelfde geestesgesteldheid dat sommige mensen ook bij ons vinden, die wiskunde, dat is zo abstract, dat dient tot niets. Dat uh, kunnen we niet uh, gebruiken. Waarom zouden we dat doen? Hè? Je kan wel wiskunde doen, die bijvoorbeeld dient om de omloop van de maan te voorspellen, sterrentijden, om te weten wanneer de Ramadan begint en eindigt. Dat mag men doen, maar men mag geen van die abstracte wiskunde doen. En, dus inderdaad, men ziet dat ook niet alleen bij ons, men ziet dat ook in andere landen, dat sommige mensen zich uh, keren tegen al te abstracte wiskunde en misschien is dat geen eigenschap van uh, de islam of van wat dan ook, men ziet dat bijvoorbeeld ook in, in, in, ja, zeg maar in Amerika, waar of bij ons waar vele studenten zich de vraag stellen, waarom moet ik die abstracte wiskunde leren in hemelsnaam in hemelsnaam is misschien het juiste woord in deze context. Ja, in, in naam van Allah dan, uh, in dit geval. Ja, of voor sommige mensen is het in naam van uh, wat wil men worden, men wil voetballer worden, wat dan ook, men wil, maar men wil niet in hemelsnaam die wiskunde gaan doen, hè? Waar is de wiskunde bedacht op aarde? Waar? Waar welk... Volk of welk stuk van, van de planeet weten we dat is voor het eerst wiskunde toegepast? Mm, Wel, men zou kunnen antwoorden dat wiskunde op heel veel plaatsen uh, opnieuw is heruitgevonden. Dat kan men zeggen. Hè. Maar men kan ook uh, op zoek gaan naar de alleroudste vondst van de wiskunde. Men kan ook uh, proberen te zien dat in Griekenland 300 voor Christus dat men daar al werkelijk zeer mooie wiskunde deed. Men kan verder gaan tot bij de farao's en men ziet op het rindpapierus en het papyrus van Moskou ziet men staan en dat zijn zo twee papiri waarop allerlei eh, kakkerlakjes staan: Cleopatraatjes, Maandje, Zonnetje. Hè? En dan dacht men, ja, we gaan die hieroglyfen hier eens vertalen, wat staat hierop? En men verwachtte zich aan het feit, Ramses ging naar uh, Assyrië en hij veroverde het grondgebied. Hè? Maar nee, wat bleek daar te staan? Er bleek te staan, berekende inhoud van een bol met straal negen. Oh, dat was verrassend. En daaronder stond er Cleopatra, zonnetje, kakkerlakje, slangetje. En men zegt, oh, dat gaan we ook eens vertalen. En daaronder stond, wel, het antwoord is vier derden pi negen tot de derde. Dus de formule voor de uh, inhoud van een bol. En zo staan er honderd vraagstukjes op die twee papieren. Bijvoorbeeld ook het vraagstukje, waar u zich zeker van afgevraagd hebt, waarom moet ik dat in hemelsnaam doen? Erinnert u zich nog in vraagstukje, aard van uh, wanneer mijn tante driemaal zo oud was als mijn kleine broer, dan was mijn broer vijf keer zo oud als de broer van de kruidenier. Hoe oud is hij vandaag? Hebt u nooit zo'n vraagstukje gehad? Zo? Ja, ja. <laughs> die, die, uh, nou, ik kreeg altijd nog veel vreselijker vraagstukken. Dan was het Henk wil het bad vol laten lopen. Hoe lang moet hij op de rand van het bad zitten als de kraan zoveel liter per uur doet? en het bad zo lang is en zo breed en zo diep. Dat waar, van waar het bad je? niet, maar dat van die leeftijden... staat werkelijk in die papieren geschreven. Okay. En dat is dan weer nog eigenaardiger. Waarom heeft men 5000 jaar geleden... al van dergelijke vraagstukjes gedaan... Het is leuk om dat te weten, om twee redenen, ten eerste het is historisch leuk, maar het is ook leuk om het te weten voor de opvoeding, voor het onderwijs, want als die faraos daar 4000 vier, jaar geleden al in geïnteresseerd waren, dan moet er toch iets zijn, dat, ons, kijk, dat is dan iets dat ons bindt met de faraos van 4000 jaar geleden, zij hebben daarmee geworsteld, wij ook. Maar uw vraag was, hoe ver kan men teruggaan in de wiskunde? Ja, want nu zijn we bij de Grieken. Maar, maar dit, dit... We zijn al bij de Egyptenaren, bij de faraos. Grieken, ja. Grieken 300 jaar geleden, faraos 5000 jaar geleden. Maar, maar men kan nog verder iets, iets meegenomen? Dit is, ja. uh, wat, wat is dat? Wel, ik heb hiermee een uh, voorwerpje dat ligt aan de bronnen van de Nijl. En um, dat daar gevonden is, uh, aan de bronnen van de Nijl. Het zit in veel uh, plastic verpakt. Ja, omdat het uh, een zeer broos voorwerpje is. En uh, dat is het ishango beentje En dat is dus nog meer stroomopwaarts gevonden dan, uh, bij, dan in het gebied van de farao's. Het, dus, het, in... het is echt heel oud, want u heeft het goed ingepakt, zo te zien. Ja, het moet. Hè. Uh, en dit is het been van Ishango, hè. En uh, dat is uh, 22.000 jaar oud. En dat is gevonden dus in het grensgebied van Rwanda, Oeganda... Mag niet ik het niet laten vasthouden? vallen? Ik zal het niet uh, laten vallen. Ja? Anders, ik uh, hoop dat ik het niet zal laten vallen. En Congo, dus Congo, Oeganda, Rwanda. Het is, het, is, het is net een stukje, ja, gewoon een soort kippenpootje is het eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dan een lekker afgekluifd kippenpootje. En, en, en nou ja, daar, zit, daar staat ingekerft, lijkt het wel. Iemand heeft met een, met een mester erin zitten... Ja. Maar zo heeft men heel veel gekerfde stokjes gevonden in Afrika... ook van recentere tijden. Uh, maar daar stonden bijvoorbeeld 29 kerfjes op. En als 29 kerfjes op een stokje staan... ja, dat kan iemand zijn die zijn mes geslepen heeft... en die 29 keer een kerfje heeft gezet die zich verveelde. Maar hier is er iets bijzonders aan de hand. Uh, iets nog bijzonderder is dat op de top staat er een soort kwartskristal. In het echt is dat een kwartskristal uh, helemaal aan het uiteinde. Ja. Alsof het diende om te kerven. Alsof het een kerfstok was, hè. En uh, trouwens, er zijn er twee. Hè? Want uh, de persoon die dat ontdekt heeft, is een Belg. Uh, was een Belg. En op zijn sterfbed. Want dat is een heel verhaal, dat is een heel lang verhaal trouwens. Dat het verhaal van het Ishangobeen. Dit is het tweede Ischango-been. En um, dat eerste Ischango-been is ontdekt in de jaren 50. En men, wou dat, men had het toen moeilijk om het te aanvaarden dat dit de oudste vondst is van de wiskunde. Waarom zou dit de oudste vond van, vondst van de wiskunde zijn trouwens? Want, want iemand heeft <laughs> zitten kerven? Wel, ik kan u. Bijvoorbeeld. Um, er zijn drie kolonnen kerven op. Eén uh, kolon, daar staan er uh, elf op, dan dertien. Dan een groepje van zeventien kerven en dan een groepje van negentien kerven. Dus vier groepjes van kerven. Elf kerfjes, dertien kerfjes, zeventien kerfjes en negentien kerfjes. En als men de som daarvan maakt, heeft men zestig. Als men dat dan omdraait, ziet men nog een kolom. En daar staan er ook weer een aantal kerfjes op. 9, 11, 21 en 19. En als men de som daarvan maakt, is dat ook weer 60. Is dat niet gewoon toeval dat iemand dat mes zat te, zat te, zat te slijpen en, en toevallig... Dat wij later erin hebben ontdekt dat dat opgeteld 60 is. Er is nog een derde kolom. En die derde kolom telt zich op tot 48. Dus het is niet altijd 60. Er staan drie kolommen op. Dus één keer 60 als som, één keer 60, één keer 48. Maar op die andere kolom van die 48 staan er bijvoorbeeld drie kerfjes en daarnaast zes kerfjes. Vier kerfjes en dan een beetje verder acht kerfjes. Ziet u al het verband? Vijf kerfjes en tien kerfjes. Ja, <laughs> dus ik, ik, ik zie het, Drie, verband. zes, vier, acht, vijf, tien. Het maar, verband is, maal twee... He. Maar u heeft zich toch nooit afgevraagd van... Ja, is, ja, misschien zien wij dat er wel gewoon in. Ja, en dat was dus een spannende zaak. Want er zagen mensen daar ook bijvoorbeeld primgetallen in. Want 11, 13, 17, 19 zijn de primgetallen. En eigenlijk vond ik dat zelf altijd een overroepen interpretatie. Want primgetallen, dat is zoiets abstract. Dat is typisch Grieks. In, Griek, in Griekenland kwam de abstracte wiskunde. In Egypte kwam, was de wiskunde, dus 5000 jaar ervoor... was de wiskunde met zo'n recepten. Doe dit, doe dat... En je hebt de uh, inhoud van een bol. En dan nog 15.000 jaar ervoor, dus 20.000 jaar geleden, in Afrika, heeft men zo de eerste uh, verkenningen op het gebied van rekenen. Maar die priemgetallen, dat is al een abstracte redenering. Dat is al iets heel anders. Maar dat tellen tot twaalf enzovoort, omdat men dat doet op vingerkootjes en op allerlei manieren. Wel, dat tellen tot twaalf, dat vond ik wel een goede hypothese. Dat vond ik wel aanvaardbaar. Maar die priemgetallen vond ik een beetje bij de haren getrokken. vond ik overdreven. Oké, okay, maar, maar, maar wacht even. Geluk... U, u gaat vrij snel. Uh, eerst maar even het andere botje. Dan, dan ja. komen we erna bij waarom twaalf Afrikaans is. <laughs> ja, maar dat andere botje heeft dus een sleutelrol gespeeld. Want die hypothese van dat eerste botje, die waren er. Maar die ontdekker van, die, dat tweede, van dus die twee botjes had niet gezegd dat er nog een tweede botje was. Toen, met, na al die hetsen euh, na al die zaken over dat eerste botje, en ik heb hem ook gesproken enzovoort, heeft hij dan op zijn sterfbed, zo ongeveer twaalf jaar geleden nu, in 98, dertien jaar geleden, heeft hij dan gezegd, Ha, ik heb nog een botje gevonden in Ishango, en hij heeft dan een klad van een artikel gegeven aan zijn assistent Yvan Jardin, en heeft gezegd: kijk, kunt je dit na mijn dood publiceren? En wij waren natuurlijk in spanning, want wij zouden zien als er op dat tweede botje nu ook primgetallen zouden staan, dan was de hypothese van de primgetallen juist. Als daar geen prim primgetallen op zouden staan, dan zou die hypothese van die primgetallen dat er geen op stonden ontkracht worden. En dat was dus wachten in spanning tot wanneer dit in 2007 is dit uiteindelijk voor de eerste keer getoond geweest. En? Wat, wat en staan wat er voor kerven? Er staan geen primetal op, maar er staan groepjes op van zes, en er staan groepjes op van twintig kerven. Dus die zes en die tien keert weer, zoals in dat eerste ishango beentje En omdat het twee keer herhaald is, en het, het patroon twee keer min of meer hetzelfde, uh, kun je zeggen, ja, dit was wel degelijk wiskunde. Wel, uh, men zou kunnen zeggen, het wiskunde is misschien nog, als men rekenen of tellen ook Zegt dat dat ook wiskunde is, ja. Men zou kunnen zeggen, het was wel degelijk een volk dat geteld heeft. Dat, dat al aan getallen, uh, dat daar namen aan gaf. Dat dus niet zij, zoals een bepaald volk in de Stille Oceaan, één, twee, veel. <laughs> ja. Zo is er ook een volk. Maar dat wel degelijk bezig was met iets te tellen. Er zijn mensen die, die dan zeiden ja, maar ze telden de fase van de maan. Het was een kalender. Oké, okay, maar goed, dat is dan ook tellen. Als ze maar tellen, als ze maar wiskunde. Maar u zei... 12, dat is, ja, dat is typisch Afrikaanse wiskunde, zei u. Dus, wow, niet dat zozeer. zijn we heel terloops. Ze dus tellen op de kootjes, dus dat is 12. Wel, leg, leg dat eens uit? Wel, omdat dat is niet zozeer typisch Afrikaans. Ik bedoel, de basis 10 bestaat ook in Afrika zoals wij die gebruiken. bestaat zelfs een basis 32. Er zijn volkeren die in plaats van 100, want 100 is onze 10 x 10, 32 x 32 gebruiken. Maar waar dat gevonden is. Daar is er een volk dat telt met de basis 12. En dat gebeurt trouwens ook in uh, Saudi-Arabië aan de kust... en in Indië en ook in delen van Nigeria. Want, want wij, met, uh, wij, bellen, wij tellen met de basis tien. Dus dus Omdat als we tien wij... vingers hebben. En dus als je tien jaar ergens werkt, krijg je een horloge. Ja. Dat, dat, ja. Want wij vinden tien een mooi getal. Omdat we tellen op onze tien vingers, hè. Maar in dat gebied in Afrika tellen ze ook op hun vingers... ...en ze tellen dat met de duim op de vingerkootjes. Dus de duim, ze neemt bijvoorbeeld in de rechterhand... U kan even meedoen, kan, ja. een luisteraar kan ook proberen... ...met de duim je, ga je naar de top van de pink... ...en je loopt de pink af, dat is 1, 2, 3. Dan ga je naar de ringvinger, 4, 5, 6. Dan ga je naar de middelvinger, 7, 8, 9. En dan ga je naar de wijsvinger... 10, 11, 12. En dan heb je één twaalftal. Dus je telt met de duim twaalftallen. En met de linkerhand zeg je dan. Ik heb twaalf. En zo tel je verder. Dus op de markt, als je iets moet tellen, ziet men dat in Afrika, in dat gebied waar die Djangobeen gevonden is. Als men tomaten telt of bloemkolen of wat dan ook. Dan zegt men 13, 14, 15. Men gaat zo verder. 17, 18, 19. 20, 21, 23, 24... Men telt zo dan tot maar 24. Maar 12 komt ook, ook vaker terug, want onze klok is uh, gebaseerd op 12. Onze kalender is gebaseerd op ja, 12. Ja, maar misschien uh, komt dat juist van Centraal-Afrika. Dus misschien, misschien, de Egyptenaren kom... via het Midden-Oosten. En Wat... muziek, want muziek uh, gaat ook uh, vaak zowel in toonladders als ritme. En uh, onze klok is het trouwens nog iets merkwaardig... dat men daar ook 60 in gebruikt. En men kan zich afvragen waarom hebben we niet 144 in plaats van 60, want 12 x 12 is 144. Maar als men zo verder telt op de hand, heeft men 12, en begint met de eerste twaalftal, 12, dan 24, 36, 48, en men stopt bij de linkerhand wanneer men aan 60 komt. Dus die 60 die men heeft als totaal op de linkerhand, en die 12 als totaal op de rechterhand, gaan eigenlijk samen op de markt. Maar als men verder wil tellen tot 12, heeft men een kleine moeilijkheid. <laughs> dan is het telbord vol. Dus 12 en 60 komen dikwijls voor, net zoals, zoals u daarnet zei, op onze horloge. Waar 12 uren in een dag, want vroeger rekende men alleen het aantal uren licht, hè, niet de nacht. 12 uren en 60 minuten, die gaan in groepjes, die komen samen. Die worden geassocieerd, precies omdat men zo telt. Dus uh, onze klok en kalender komen waarschijnlijk uit Afrika. Kan je wiskundig dan terughalen? Hoe, hoe zit het met muziek? Want... Uh... Muziek gaat ook in twaalftallen. In wow, niet noodzakelijk, maar toch ja. Hè. Men, uh, als men gaat van... Klein, do, do, do, re, mi, fa, sol, si, do. Hè. Inderdaad. Men heeft acht noten. En als men dan nog de halve erbij neemt, heeft men er twaalf. Inderdaad, dus is ook weer twaalf. Uh, laten we heel even luisteren naar wat <laughs> uh, Afrikaanse muziek. Want uh, u, u heeft iets, iets meegenomen. <laughs> ja. uh, dat, u, dat u daar draaide. Want u, u gaf daar lezingen en wiskundeles. En dan trad u samen met een band op. Hè, in, ja. Uh, Dakar Elektriek. Dakar Elektriek. En, ja. en, hoe, en hoe heet het uh, liedje? <laughs> het liedje heet ook Dakar Elektriek. <laughs> Oké. Okay. Wat is, wat is hier wiskundig aan? Want het is zwingende Afrikaanse muziek, maar... Ja, maar men voelt al direct dat er zo'n ander soort ritme in zit. Dat men zo dat snelle slaan van die Senegalese... Ja, die in de groep zitten, en die, uh, Elijah en die Rose, uh, er zit een soort ander ritme in dat zo'n beetje onderbroken is... Hè? en uh, dikwijls zegt men zo en dat is zelfs een uitspraak die sommige Afrikaanse muzikanten maken, dat Afrikaanse muziek komt uit de buik en de Westerse muziek uit het hoofd hè? maar eigenlijk is dat niet helemaal correct want er zit ook in Afrikaanse muziek, zit er ook structuur, zitten er ook patronen. We zijn begonnen met de, u begon met de vraag, waar gaat de wiskunde over? En onze conclusie was zo na een tijdje discussie over patronen. Wel, in Afrikaanse muziek zitten er ook patronen. En er zijn zo drie uh, patroonkenmerken. Eén uh, kenmerk is bijvoorbeeld het hemiola. En dat betekent het, een snelle opeenvolging van twee en drie slagen. Dus één, twee, drie, één, twee. 1 twee, twee, drie, één, twee. Wij verwachten dat niet. Wij doen graag 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. <laughs> en een ander kenmerk is bijvoorbeeld het additieve ritme. Um, zoals ik daar juist deed wij, deed, wij doen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En dan zeggen we, dat is een groepje van acht noot. Of als u twaalf wilt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus, zo zou je dus muziek uh, als, als wiskunde... La, laten we meteen doorgaan naar muziekje wat, wat misschien wat minder hip en, en vrolijk is. <laughs> maar uh, het pie-muziekje. Want uh, Corneel Baart is een student van u, die heeft het getal pi op muziek gezet. Dus volgens dat principe 1 is do, 2 is re, 3 is mi. En ja. dan, uh, dan zou je dus pi in muziek verbeeld krijgen. Heel mooi is het, maar, maar hoe kan je hier pi in horen? Well, Pi is dus 3,1415926535... 8979 enzovoort, enzovoort. Hoe ver komt u, trouwens? Ik kan hierbij stoppen. Maar ik kan eigenlijk verder, omdat mijn tuinpad bij mij tui thuis. heeft drie rode stenen, één zwarte steen, vier rode stenen, één zwarte steen, vijf rode stenen. Dus elke keer als ik naar, op mijn tuinpadje loop, loop ik op de decimalen van het getal pi. Maar als u, als u alle bekende decimalen in uw tuinpad zou willen vastleggen, dan zou u een heel lange oprijlaan Dan kan ik de aarde nemen? rond, waarschijnlijk. Ja. ja, want we zitten nu al aan de miljarden. Maar om u op uw vraag te antwoorden, hoe zit uh, pi in dat muziekje? Wel, als 1 do is, is 2 re, is 3 do re mi, hè, is 3 dan mi. Dus het pi-ziekje begint met 3,14, begint dus met mi voor de 3, begint dan voor de 1 do en 4 is dan weer fa. Hè. Dus we volgen in elk cijfer, volgen we de noten, in plaats van een cijfer uit te spreken, in plaats van te zeggen 3, 1, 4, zeggen we dus uh, mi, do, fa en dat is dan het muziekje. Ook Kate Bush heeft een nummer gemaakt over het nummer Pi. Dat uh, gaan we maar eens luisteren. Dan gaan we daarna praten over uw fascinatie voor dat getal. Sweet, The calculation Ja alle getallen van pi Kate Bush, nummer heet ook P, en het gaat over een man die totaal verliefd is op dat getal P. Zou u verliefd kunnen zijn op, op een getal? Ja, ik ja. denk dat die man dat ik dat misschien ben. Hè. Ja, laat ik het maar meteen vragen. Bent u, bent u uh, zo'n man die verliefd is op Pi? Ja, ik had vroeger een Toyota Picnic, hè? van het model Picnic. En daarvan had ik de knik afgezaagd, dus ik reed rond met Toyota Pi. Maar ik heb onlangs een autoongeluk gehad... en ik heb nu een nieuwe en andere auto moeten kopen. En Toyota Picnic bestond niet meer... Dus hoe moest ik dat oplossen? Uh, een wel, Prius en dan de R afschrijven? Uh, ja, dat hebben ze mij voorgesteld. Hè. Een uh, Prius? Ja, maar nee, de Us dan ook af. Hè. Maar dat was wel veel geld voor mij, voor een wiskundige. En ik heb dan anders opgelost. Ik heb nu een nummerplaat. En de nummerplaat is DRS 314. Dat is dus doctorandus Pi. Hm? Waarom, ik, waarom is voor, voor wiskundigen <laughs> Pi altijd het meest fascinerende getal? Wow. Uh, het is is ook... een getal trouwens? Want het... Ja. ja, het is een getal. Hè. Het is de omtrek van een cirkel door zijn diameter. Hè. Dus uh, hoeveel keer kan een diameter in een cirkel? En hoeveel keer kan die in een cirkel? Wel, die kan er drie, drie keer in, maar iets meer. Het is iets meer dan drie. Het is drie en nog een beetje. 3,14, 15. En nog een stukje, en nog een stukje, en nog een stukje. Dus het is inderdaad een getal. Vanwaar die fascinatie... Uh, wel, misschien komt het door het feit dat dat al 2000 jaar de mensen heeft gefascineerd. Het probleem van de kwadratuur van de cirkel... Ging erom hoe kan je een cirkel tekenen als een vierkant met een beperkt aantal middelen? En dat ging er dus ook om: kan je het getal pi schrijven als een breuk? Kan je het getal pi schrijven met vierkantswortels en zo? En de Grieken waren daar ook al door gefascineerd. Het heeft de mensheid, de hele mensheid eigenlijk gefascineerd. Niet alleen de Grieken, ook de Chinezen, veel culturen. Dat is eigenlijk raar aan de wiskunde: dat je in de wiskunde beroemd kunt worden door op te schrijven wat je niet weet. <laughs> ja, dat, je, ja, dat je kan zeggen ik zou graag willen weten hoe dit zit en dan ja, ben je al een beroemd wiskundige ja, ja, dat is zo, als de bekende spreuk het komt er niet op aan om een goed antwoord te vinden maar de juiste vraag hè. Ja, ja, zeker want ja, het stellen van een, een correcte vraag. De Grieken zijn daarom, zij waren vooral beroemd in de geschiedenis van de wiskunde, omdat zij drie belangrijke vragen hebben gesteld, die de wiskundigen de hele tijd hebben beziggehouden. Ze hebben de vraag gesteld, hoe kan je een kubus verdubbelen in volume, met beperkte middelen, alleen een lat en een eindig aantal stappen, hoe kan je een hoek delen door drie, en hoe kan je dus het getal pi uitdrukken. En die drie vragen hebben de wiskundigen 2000 jaar gehouden. Maar dit zijn mooie vragen fascinerende vragen. Maar ik zei al eerder, bij mij op school werd altijd de vraag gesteld, en, en ik kan wel meer van die voorbeelden noemen, van Henk wil een bad vol laten lopen, <laughs> de kraan loopt zo hard. En, ja. en dan denk je toch als, als leerling Henk, zet gewoon die kraan open, ga gewoon op dat bad zitten en wacht gewoon tot het bad vol is. Ja, Niet maar, getut. Soms gebruik ik daarvoor de vergelijking met, het, met de sport nogmaals. Uh, misschien hebt u uh, lichamelijke opvoeding gehad door het turnen met de Zweedse bank. Uh, hebt u dat nog gekend, zo met een sporttrek, met zo allerlei turnoefeningetjes op voor de boks springen en zo. Ja, ja. En dan vroegen ze ook af, waarom moesten we, moeten we dat nu in hemelsnaam doen? Terwijl tegenwoordig geeft men lichamelijke opvoeding in vele scholen anders. Men laat de kinderen voetballen, men laat ze basketten, men laat ze volleyballen. In aanraking komen met sporten. En dat is eigenlijk een tendens die men toch ook ziet in het wiskundeonderwijs. In plaats van zo heel abstracte wiskunde te onderwijzen. laat de mensen wiskunde doen en... Aldoende zullen ze wel leren, een beetje zoals bij de sport. Uh, het is alsof dat u uh, lichamelijke opvoeding sport zou gekregen hebben... door alleen maar marathons te lopen. Dan zou u ook gezegd hebben... Goch, verdorie, waarom moet ik hier de hele tijd zo moeilijke marathons zitten lopen? He? In de wiskunde is het lange tijd zo geweest. Wiskunde kon maar mooi zijn als het keihard was. Als het voor de diehards was. Maar dan heeft u straks 600 wiskundeleraren voor uw uh, neus. <laughs> en en dan, dan komt u aan met, met een bloemkool... En een, en een aardappel. Wat gaat u bijvoorbeeld met die bloemkool doen? Daar ben ik ah, zo benieuwd. Nou, want die ligt hier ook in de studio. Bloemkool is een klassiek voorbeeld. Die trouwens komt van een bekende wiskundige Benoit Mandelbrood. Uh, en dat gaat over fractalen. En daar, kan, daar illustreerde hij zelfs ook fractalen mee. Uh, men kan een bloemkool gemakkelijk opsplitsen in kleine bloemkooltjes. Ik zal dat even doen. Oh, sorry, men zal het hier mogen opruimen daarna. En dan heeft mij weer een bloemkool... En die ziet eruit zoals die grotere bloemkool. En dan kan men daar ook weer een stukje van afnemen. En die ziet er ook weer uit zoals die grotere bloemkool. En men kan zo die bloemkool altijd maar in kleine stukjes opsplitsen. Tot in het oneindige toe, misschien. Ja. En dat vinden wiskundigen interessant, want dat is een oneindig patroon. Een patroon dat zich herhaalt tot in het oneindige. Dat zijn de bekende fractalen, hè? Nou ja, op een gegeven moment is de bloemkool voor kruimot, denk ik. Ja, maar in theorie kan die, <laughs> kan die oneindig ver. Hè? En daar zijn vele leuke zaken mee te doen. Uh, namelijk bijvoorbeeld onze longen. Hè? Die longblaasjes bijvoorbeeld, dat zijn ook uh, fractalen. Hè? Een long is één een bloemkool, maar dan een negatief volume. En men kan zich ook de vraag stellen, tje, uh, wat is de optimale vorm? En daar zijn trouwens geneeskundigen ook mee bezig. En wat betreft die aardappelen dan? Ja. Hè, uh, u heeft een pers meegenomen, zo'n aardappel, uh, om, dus om frietjes mee te maken. Ja, hè? en ik ben natuurlijk, fin, u hoort het wel, ik ben van België. En in België speelt de friet een belangrijke culturele rol. Hm? Ja. <coughs> en uh, normaal gezien heeft men vierkante uh, frietjes. Ik pers hier even een vierkante friet. En u ziet dat hier zo. Dat is een vierkante friet. En een vierkante friet heeft een bepaalde oppervlakte. En omdat de dwarsdoorsnede een vierkant is, kan men die oppervlakte uitrekenen. Nu, eh, bijen weten reeds ook dat als je een zeshoekig oppervlak neemt... en ik neem hier nu een zeshoekig snijmes... Ja? Als men in plaats van een vierkantige friet... Dit is een soort honingraad, maar dan, dan ja. dus, dus een, een, een frietzeef in, in de vorm van een honingraad. Ja, een frietzeef in de vorm van een honingraad. Als ik die nu gebruik voor mijn frietmes, dan zal ik zeshoekige frietjes bekomen. En wat zal dan het voordeel zijn? Ja, sorry, een beetje manueel werk. Hè? Ja, het is, het is hard werken. Waar we dus als wiskundigen, zoals Gulliver zei, niet zo goed in zijn, maar toch. Hè. Als ik nu een zeshoekig snijmes gebruik... en ik neem nu weer een aardappel... dan zal ik dus frietjes bekomen in een zeshoekige vorm. Ik doe dat hier even nu. Ja, is... zo, Zo, en nu ziet u dat ze mooi zeshoekig zijn zo, maar mag ik hem vast? Oh, dit dit is een zeshoekige friet. Dat zie je nooit eigenlijk. Ja, men heeft dat uh, willen lanceren, de Hexafriet. Maar er was zowel een Vlaming als een Franstalige Belg... die dit op hetzelfde moment uh, hebben uitgevonden. En er is een juridisch conflict ontstaan, zoals dat altijd is in België. <laughs> en zodoende is die friet nooit gecommercialiseerd... want het heeft tien jaar geduurd voor de uitspraak er kwam... dat het de Franstalige was die de zich uitvinder van de Hexafriet mag noemen. Wat is het voordeel van Hexafriet uh, uh, boven dan... Uh, hoe zou je het anders noemen? De gewone friet, ja. Troonfried, de ja. friet. Het voordeel is dat... Uh, voor eenzelfde dwarsdoorsnede heeft men daar een kleinere oppervlakte bij een hexafriet. En omdat de oppervlakte kleiner is, moet die minder lang in het frietvet liggen. En niet alleen zal die dus minder frietvet absorberen, omdat de oppervlakte voor eenzelfde dwarsdoorsnede kleiner is. Maar ideaal zou natuurlijk zijn een ronde friet. Maar... In, in de, zoals een spaghetti, zoals een hele dikke spaghetti. Maar dat vindt men dan weer niet goed, omdat als men een ronde friet heeft, dan zijn, gaat er te veel verloren. Omdat cirkels, je kan daar geen patroon mee maken, die een vlak opvullen. Dus een hexafriet is een leuke oplossing, omdat men dan tot 17% minder vet heeft. Dus minder calorieën. Dus je hebt, omdat het totale oppervlak minder groot is, blijft er minder vet aan, ja. aan hangen. En, en het... als je dus elke dag friet zou eten, zou je op jaarbasis dan een kilo minder vet binnenkrijgen. 17%. 17% tegenover vierkantige frieten. Omdat ze ook minder lang in het frietvet moeten liggen. Dit is, dit is echt fantastische, toegepaste wiskunde. Ja, ja, ja. ja, ja het is goed zelfs voor, om te vermageren. Hm? Ja. Maar daarna heeft de man dus nog iets geprobeerd. Want men kan ook zeggen, ja, waarom maken we geen L-vormige friet? En hier heb ik een L-vormig uh, profiel. En wat is een, om dat even te beschrijven voor de luisteraar... Het is, uh, ...die friet zal er dan uitzien zoals een profiel dat men gebouw, gebruikt in de bouw. Uh, een L-profiel, zoals bij een kader rond een schilderij. En L-profielen zijn steviger... En als je dus frieten hebt in de vorm van een L-profiel... ...kan er ook even één persen. Hm? Ik doe dat hier nu even met aardappel of zonder aardappel. Ja, we gaan het toch maar even doen zoals het hoort. Ja. Uh, als we een R-vormige friet persen, dan zal die dus veel steviger zijn. Veel knapperiger in de mond. Men zal, hem, men zal meer de frietsensatie hebben op de tong en op de lippen... ...door die L-vorm. En dat mislukt hier even... Uh, of nee, toch niet? Nee hoor, nee, dat, dit zijn hele ja, aardige frietjes. En hier heb je een l -friet. En als je die dan gebruikt, is die wel vettiger. Maar die geeft een betere frietsensatie. Dus dan, dan heb je voor de gezondheid, liefhebber die toch een frietje. Dus heb je <laughs> ja, de, de zeskantige de, friet. De, de zes friet ja. En dan heb je de l voor degene. Reden... Want dat is natuurlijk het rare aan wiskunde. Dat het zo ontzettend abstract is. Maar dat het uiteindelijk zo ontzettend mooi toepasbaar blijkt. Ja, maar dat is hier iets dat ik natuurlijk een beetje doe voor de show, hè. Voor, mm -hmm. om het een beetje leuk te maken. Oh ja, het is een mooi handzaam voorbeeld van hoe toepasbaar wiskunde toch altijd is. Ja, en ik doe er trouwens ook een uh, modeshow bij enzovoort, en we doen ook wiskunde met laserlichten enzovoort. Hè. En uh, we doen dat eigenlijk ook niet alleen om voor de show, maar eigenlijk zit daar ook een grond van... Uh, een filosofie achter. Wanneer ik bijvoorbeeld zeg... wiskunde met te doen. Waarom? Omdat men zich de vraag kan stellen... wiskunde, moet men dat eigenlijk doen met potlood op papier? Of moet men dat doen met krijt? Nee, wiskunde hangt niet af van het medium dat men gebruikt. Wiskunde kan ook gebeuren met muziek. Kan gebeuren met krijt, met laserlicht, met frietjes. In wiskunde gaat het om die ideeën. Niet om de uitdrukkingsvorm. En um, schaatsen, want zo meteen zullen we wel horen hoe het schaatsen is afgelopen... Um, een van uw experimenten was uh, om een groep renners de verkeerde kant op te laten rennen. Want u, u wilde een wiskundig experiment doen. En toen, toen heeft u uh, een... Ja, je hebt zo'n baan waar ze dan een rondje rennen wie het hardst ja. kan. En, en u heeft een wedstrijd de verkeerde kant op ja, gedaan. Ja, normaal gezien loopt men op een atletiekpiste altijd... en op een schaatspiste ook, gaat men altijd in tegenwijzers in. Bij het snel schaatsen, en ik zal het maar hebben over schaatsen... omdat in Nederland... Kent men toch iets van schaatsen, ja. <laughs> ja. In het snelschaatsen, je moet eens goed kijken... Elke schaatser in het snelschaatsen... staat met het rechterbeen naar achteren. En dat is merkwaardig, want zoals u weet, bij het schrijven zijn sommige mensen linkshandig en rechtshandig. En bij het, de benen is het zelfs nog erger, want het rechtshandig schrijven wordt een beetje geforceerd op school. Hè? Men, op school zegt de lerares of de leraar al een keer, schrijf met uw goede handje, het rechterhandje. Hè? Maar met de benen zijn er percentueel ook veel meer mensen die linksvoetig zijn dan rechtsvoetig. Paarden hebben dat ook. Er zijn linksvoetige paarden, rechtsvoetige paarden. Dus men zou zich de vraag stellen, waarom zijn er niet schaatsers die met het linkerbeen naar achter starten? Wel, bij het snel schaatsen is het allemaal met het rechterbeen. Bij op, uh, op nature is dat is iets anders. Hè? Maar bij het snelschaatsen, allemaal rechterbeen naar achter. Dus dat betekent eigenlijk, omdat men beter afzet als men rechtvoetig is met het rechterbeen, want dan duwt men meer met het rechterbeen en maakt men zo'n bocht naar links, hè, kan, kunnen de, zijn de recht, rechtsbenigen bevoordeeld. Dus dat is discriminatie van de linksbenigen. Discriminatie in de atletiek. Dus vond ik dat er eigenlijk ook eens moest worden gelopen in wijzerszin. En dat hebben ze gedaan op de Memorial van Damme, nu onlangs, voor 40.000 mensen tot mijn groot plezier... Uh, wat Want we haalde ook het, het, het BBC nieuws ermee en, en toen, toen noemden ze u daar, ik geloof, uh, ik geloof dat ze het hadden over een uh, experiment voor mijn... Mad professor van Gent of zoiets. Ja, maar we dan wel een met M-A-D. Niet ja. met van mathematics, maar een gekke ja. professor. Maar de mensen in het stadion vonden het niet zo gek. Want de omroeper had gevraagd om een Mexican Wave te doen. Ziet u zo in een groot stadion, ja. zoals uh, 40.000 man. Hè? Dus het Heizelstadion, waar ook veel voetbal wordt in gespeeld. En uh, men deed een Mexican Wave in... Uh, tegenwijzerszin. En dan zei de omroeper... en nu doen we het ook even in wijzerszin. En de mensen begonnen spontaan in wijzerszin een Mexican Wave te doen. En de hele avond heeft het publiek afgewisseld... Mexican Waves in wijzerszin en in tegenwijzersin. Dus het publiek heeft er werkelijk van genoten. Wie heeft eigenlijk ooit besloten... dat wij, dat wij met, met wedstrijden tegen de klok in moeten? En, en dat de, de wave juist met de klok... Is maar moet, een, waarom is dat eigenlijk? Dat is een goede vraag en er bestaan er veel theorieën over. En ik ben er zeker van dat er luisteraars zitten te popelen om hun theorie mee te delen. Uh, een veelgehoorde uitleg is dat als men op het uh, paard zat, dat men dan met de rechterarm arm, gemakkelijker A.V. César kon, kon zeggen tegen César die in de tribune zat. Huh? O oh ja. Maar is dat een uitleg? Uh, er, zijn er, heel veel, er is er heel veel uitleg over. Want eigenlijk, eigenlijk weet men het niet goed. Hè. Uh, we staan zo ook van die theorieën de theorieën waar men het zwaard in vasthoud, uh, aan vasthoudt in de rechterhand en zo, of de ligging van het hart. En dat men dan, omdat het hart links ligt, hield men het schild met de linkerhand. En dat we zo rechtshandig geworden zijn. He, omdat men het schild voor de linker voor het hart hield en zo. Maar eigenlijk weet men het niet goed om juist te zijn. En wat ik zelf nog erger vind, is dat tot op de dag van vandaag staat men er niet bij stil. Ik zie gebouwen die bijvoorbeeld zo'n draai hebben naar links of naar rechts. Sommige gebouwen hebben zo'n soort spiraalvorm. En als je dan vraagt aan een architect, waarom draait uw gebouw naar links of naar rechts? Dan weet hij het antwoord niet. Zelfs de meest gerenommeerde architect... Ze weten dan wel het antwoord op de vraag waarom zijn gebouw in het grijs is, in het groen, waarom de trap dit kleur is en of dat kleur is, maar waarom iets naar links of naar rechts draait, weet men niet. En nu kan men zich zeggen, ja, dat is een leuk spelletje zonder belang, maar nogmaals, de wiskunde toont daar ook weer zijn kracht, want bijvoorbeeld sommige moleculen in de geneeskunde zijn in hun rechtse vorm een geneesmiddel, maar zijn in hun linkervorm een vergif. Bijvoorbeeld het softinon medicament met die misvormde kindjes. Men wist niet wat er fout was. Men, men, want men woog die moleculen en men zei alles is perfect hetzelfde. Maar wat was het verschil? Er waren moleculetjes bij die links draaiden en anderen die rechts draaiden. Maar die voor de rest identiek waren. Maar daarom waren er toch vervormde, misvormde kinderen. Dus... Het heeft ook zeer ernstige gevolgen. Links en rechts. Ja, zo, je hoort ook wel eens het verhaal... dat als je de, de stop eruit trekt in het bad aan de andere kant van de wereld... dat dan het andere Dat is niet waar. Niet waar dat nee. geldt alleen voor grote volumes. Dat geldt alleen voor de wind, voor cyclonen en zo, voor een grote massa. Maar het moet, zelfs voor een zwembad is het nog een klein volume. We gaan even naar het schaatsen. NOS langs de lijn, collega Sebastian Timmerman... die volgt de wereldbeker in Salt Lake City in de Verenigde Staten... Hallo Sebastiaan. Goedenavond. Ja, gaat uh, gewoon de, de gebruikelijke manier hè, op, uh, op de ijsbaan. En ik kijk naar Jan Smekens, die het gaat afleggen in de laatste rit. Tegen Kajiro Nagashima uit Japan. En Nagashima rijdt 34,57. En wordt daarmee tweede, 300ste Namelijk is hij langzamer dan uh, Dimitri Lopkov. De rust gaat er met de winst vandoor. Deze tweede wereldbekerwedstrijd van dit weekend op de 500 meter. Met 34,54. En Jan Smekens die gisteren nog een Nederlands record wist te rijden... op de 500 meter, 34,40. Uh, dus ook sneller dan uh, gisteren, sneller was dan iedereen vandaag. Die uh, zag zijn race eigenlijk al naar de eerste meters zo'n beetje uh, de mist ingaan. Omdat hij na de start bijna onderuit ging. Daardoor wordt Michel Mulder de beste. Nederlander op de vierde plaats op deze 500 meter. Waar dus de winst gaat naar Dimitri Lopkov. En jullie hadden het net inderdaad over het uh, rijden op zo'n ijsbaan. En altijd uh, zo tegen de klok in rijden. Er zijn wel een paar rijders die kunnen het ook de andere kant op. Bob de Jong bijvoorbeeld, die doet dat wel eens. uit Ook als training, dan nou, rijdt hij hem uh, de, tegen de gebruikelijke wijze in. Maar de wedstrijden doen we gewoon nog steeds traditioneel. En deze schaatswedstrijd op de 500 meter. Op dat snelle ijs van Salt Lake City werd gewonnen door Dimitri Lopkov in 34-54. Sebastian Timmerman vanuit Salt Lake City, hartelijk dank. U luistert naar Labyrinth Radio met Dirk Huilenbroek, wiskundige uit Gent. Laten we tegen het einde nog even de luisteraars... een beetje duizelig maken met wat wiskunde. De, deze vond ik echt Dat Als je wil uitrekenen hoeveel 24 keer 11 is... dan kan dat heel snel. Ja, dat is een voorbeeld van een algoritme. Hè? Algoritme, een Arabisch woord, Al-Quarasmi. En dat betekent eigenlijk een snelle manier om iets uit te rekenen. Hoe doet men maal 11 heel snel? Men neemt bijvoorbeeld voor 24 de som van de twee cijfers, 2 plus 4 is 6. Men zet dat in het midden en men leest af, 264, 264, dat is 24 maal 11. 32 maal 11, men neemt de 3 en de 2, men telt ze op, dat is 5. En men leest dan af, 3, 5. 32 was het, 352, dus 352 is 32 maal 11. Dus door gewoon twee cijfers de som te nemen en dat in het min te zetten, heeft men maal 11. En zo bedenken wiskundigen in de numerieke analyse bedenken ze methodes om iets sneller te kunnen doen verlopen. En deze methodes hebben bijvoorbeeld hun toepassingen bij het geld afnemen met bankcontact uit de muur en zo. Want dat ging vroeger veel trager en men bedacht algoritmes waardoor dat trapper komt. Door allerlei van die clevere trucjes. Nog zo eentje, de werking van het getal 9. Als je, als je 1 door 9 wil delen, ja. dat, dat kan ook... Uh... Ja, dat vind ik zelf tot op de dag van vandaag heimzinnig. Als je doet 1 gedeeld door 9, 1 gedeeld door 9 is 0,111. 2 gedeeld door 9 is 0,222. 3 gedeeld door 9 0,333. Ik trek het even kort. 7 gedeeld door 9 is 0,777. 8 gedeeld door 9 0,888. 9 gedeeld door 9 zal dus zijn 0,999 enzovoort tot in het oneindig. Maar hoeveel is 9 gedeeld door 9? Dat is ja. natuurlijk 1, want iets gedeeld door zichzelf is 1, als het niet 0 is. Dus 9 gedeeld door 9 is exact, totalement, entirely is 1. Dus 1 zou gelijk zijn aan 0,999. Maar je moet altijd ergens stoppen. En toch ga je tot het oneindige door. En dan is het 1. Dus iets waar je zo geen gevoel kan op krijgen... namelijk 0,99 tot in het oneindige. En dan heb je zo, gelijk met die bloemkool... heb je dan zo het idee om te zeggen... ja, maar in het dagelijkse leven ga je toch nooit met die negens... tot in het oneindige doorloop. Jawel, want het is één. En wiskundigen bestuderen dus op die manier... krijgen ze toch inzicht in oneindige processen. En in de tafel van negen... dan, dan zijn alle afzonderlijke cijfertjes... die kom je altijd op negen uit. 18, ja. 36, ja, ja, 54, ja. dat vind, vind ik ook zo maf. Ja. Ja, maar ja, ja. Dat, dat heeft geen grote wiskundige toepassing... Nee, wel. Wow. Die, die, die numerieke eigenschappen van getallen hebben een toepassingen in de numerieke analyse. Waar men, dat men dan trucjes maakt om algoritmen te hebben, om methodes te hebben, om snellere berekeningen te hebben. En of wij zijn, wij zijn ook een voorbereiding, op dezelfde dag jarig. Hoe groot is die kans? <laughs> ja, op 28 februari. Hè? Ja. ja. Zelfs ja. op dezelfde dag als het, uh, de vondst van het Ishango-beentje publiek is gemaakt. Ja. Dat was ook op een 28 februari. Ik vond het uh, leuk dat u te gast wilde zijn, uh, Dirk Huilenbroek. En uh, die wiskundedagen, wanneer zijn die ook weer? 4 februari, toch? 3 ja. en 4 februari. 3 en 4 februari. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Labyrinth Radio. Volgende week zijn we weer op dezelfde zender. En dan gaan we het hebben over Nederland van Onderen. Als variant op die uh, succesvolle tv-serie Nederland van Boven. Straks uh, het nieuws en daarna gaan we verder met uh, Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren, mensen. Nog een hele mooie avond.